In de auto zaten de agenten en een aantal terreurverdachten. Acht agenten en twee verdachten kwamen om het leven. De politie had net na een tip in een woonwijk een andere bom gevonden en drie verdachten opgepakt. Toen de agenten met de verdachten vertrokken reden ze over de bermbom. Dit weekende zijn in Afghanistan al 24 mensen door explosies omgekomen. Onder hen 20 agenten. In Amsterdam is vannacht het levende kunstwerk Fabiola overleden. Hij was 65 jaar. Fabiola had kanker. Fabiola was de artiestenaam van Peter Alexander van Linden. Hij groeide op in Duitsland en België en trok in de jaren 60 naar Amsterdam. Daar sloot hij zich aan bij de homobeweging. Fabiola werd bekend door de extravagante vrouwenkleren en make-up... waarmee hij in het openbaar verscheen. Toen hij in het Stedelijk Museum in Amsterdam drie maanden op een sokkel stond... werd hij uitgeroepen tot levend kunstwerk. Bij een brand in een schuur in het Friese dorp Sumarum zijn vannacht drie paarden omgekomen. De paarden stonden in een schuur achter een woning. Omwonenden ontdekten de brand, maar het lukte niet meer de paarden uit de brandende schuur te halen. Ook de brandweer kon niet anders dan de brand blussen. De politie vermoedt dat de elektrische installatie in de schuur niet in orde was. President Obama schiet geregeld voor de lol op kleiduiven. Dat zegt hij in een vraaggesprek met het blad The New Republic. Obama antwoordt in het interview op de vraag of hij ooit met een vuurwapen heeft geschoten. De vraag werd hem gesteld met het oog op Obama's plannen om het wapenbezit te beperken. Obama zegt dat jacht en wapenbezit behoren bij de familietradities op het platteland. Het wapenbezit in de steden vindt hij een heel andere kwestie. Het weer...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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen. U heeft misschien wel die gruwelijke foto's gezien deze week van de jongen in Teheran... die uithuilde op de schouder van de buld die hem ging ophangen... Openbare executie is nog in gebruik in Teheran, in Iran. Want het vond plaats in een stadspark met 300 mannen omheen. Wij vragen onze gasten, historici Sibo van Ruller en Hans Mol, straks hoe de doodstraf hier eeuwenlang ook in het openbaar verliep. Ja, daar gaan we straks uitgebreid over praten, inderdaad. We moeten het nu even heel kort houden, heren. Dat de... Laten we maar dat voorbeeld nemen van de te ex executeren persoon die uithuilt op de schouders van de beul. Is dat een vertrouwd beeld in de geschiedenis? Ja, ik denk het wel. Uh, Hans Malm? Het tijd, uh, uiteraard. Althans voor de Franse revolutie. En uh, ja, je weet wel uit de verslagen van uh, zeg maar toeschouwers... dat dit ook gebeurde. Ik, Sybo van Rullen, dat zou wel eens juist kunnen zijn... Praat in de microfoon, want er staat een eentje van je af. Sorry. Ik heb mij bezig mij bezighouden met, vooral met de uh, toepassing van de doodstraf in de 19e eeuw. En het verdwijnen daarvan vooral ook. En uh, dit soort verhalen heb ik nooit gehoord, nee. Goed, dat is misschien uh, dan een twintigste eerste uitvinding. We zien het wel, we gaan er straks uitgebreid uh, op, dieper op in. Ook wordt het nieuws al een tijd lang gedomineerd door de dopingbekentenissen. Of u nou van sport houdt of niet, u zal zich ook misschien wel eens hebben afgevraagd waar dat vandaan komt, die doping. Het woord schijnt in ieder geval van Nederlandse oorsprong te zijn. Het gaat in ieder geval veel verder terug dan de georganiseerde wielersport, want sinds mensheugenis is er geëxperimenteerd, lijkt mij ook logisch, met prestatieverhogende middelen. De geschiedenis van doping wordt ons straks uit de doeken gedaan door de directeur van de dopingautoriteit Herman Runham. Ja, en... hartelijk welkom. We zijn ook verheugd dat hier weer aan tafel zit. Uh, Alexander Munninghoff, onze columnist. Goedemorgen, Alexander. En uh, straks, vlak voor Elven, hoort u ook nog eventjes Luc Panhuizen. Normaal hoort u hem altijd iets na Elven, maar deze keer komt hij iets voor Elven toelichten wie de volgende is in zijn top 13 van de belangrijkste personen uit de Gouden Eeuw. En verder in het tweede uur, zoals u van ons gewend bent aan het eind van de maand, komt recensent Hans Renders historische boeken bespreken. En filmcriticus en filmhistoricus Jos van den Burg gaat u vertellen naar welke films historisch gezien u wel en niet toe moet. In het sport teruggaan we 60 jaar terug in de tijd naar de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. De datum van de rampnacht die ons collectieve geheugen staat gegrift. De komende maand zal de watersnoodramp op allerlei manieren worden herdacht. Wij kozen ervoor om de serie legendarische documentaires over de ramp... van collega's Kees Slager en Lida Iburg uit 1986 te herbewerken. Schitterende interviews, brieven, dagboeken van overlevenden... straks in het laatste half uur van OVT in de eerste aflevering... van vier delen over de ramp. Dat allemaal in OVT, maar eerst een opvallend bericht van deze week. Vrouwen in het Amerikaanse leger mogen voortaan ook worden ingezet om te vechten. De Amerikaanse minister van Defensie Panetta heeft besloten de gevechtsfuncties open te stellen voor vrouwen. Defensieminister Liam Panetta besloot eerder al dat vrouwen bepaalde gevechtsposities bij de landmacht mogen vervullen. Als Panetta het verbod schrapt, komen tienduizenden gevechtsfuncties voor vrouwen beschikbaar. Sommige functies, bijvoorbeeld commando of lid van een elite eenheid, blijven nog onbereikbaar. En dit was afgelopen donderdag. De vrouwen in het leger van de Verenigde Staten mogen nu dus aan het front mee gaan vechten. Maar is dat nou bijzonder? Zijn zij de eerste echt vechtende vrouwen? De Amazones bijvoorbeeld bestonden die echt. We vragen het allemaal aan militair historicus. Intussen ook professor Ben Schoenmaker. Goedemorgen Ben. Uh, ja, vrouwen uh, en vechten. bij uh, de Amazones, ja, dat moeten we toch helaas uh, terugverwijzen naar het Rijk der Fabelen. Uh, dat was een prachtig verhaal natuurlijk, maar uh, we hebben geen enkele aanleiding om te denken dat uh, een dergelijk uh, Amazone-volk ook werk uh, heeft bestaan. Maar dat soort uh, legendes over vrouwen, die zijn er toch niet voor niks? Je hoort het wel vaker, ja, dat is Keltische vrouwen die vochten, uh, er zijn er nog meer... Ja, nou inderdaad, het is niet zo dat, dat, dat vrouwen nooit hebben gevochten. Hè? Ook in onze Nederlandse geschiedenis kennen we wel wat voorbeelden natuurlijk. Onder andere uh, uh, Keno Hasselaar uit Haarlem en uh, tijdens de 80-jarige oorlog. Dus vrouwen hebben, uh, zeker zeg maar, in, uh, wanneer het in opstanden gaat, boeren krijgen, uh, dat soort dingen zeg maar conflicten, uh, zie je dat vrouwen wel degelijk uh, ook hebben meegevochten. Altijd nog wel uh, in een minderheid. Hè, vaak als de nood echt aan de man was, al wel misschien die uitdrukking nu wat ongeluk gekozen is. Dan zie je toch dat die, zeg maar, die, die zuivere scheidslijn tussen man en vrouw vervaagt. En dan zie je vrouwen ook wel degelijk naar de wapens grijpen. Uh, bijvoorbeeld die prachtige uh, ja, prenten van Van Goya. althans prachtig in de zin dat ze vrij getekend zijn... over de gruwelen van de oorlog... Uh, naar aanleiding van de strijd uh, tegen Napoleon... Hè, de guerrilla van Spanje uh, tegen Napoleon. Die prenten, daar zie je ook heel veel vrouwen afgebeeld... die daar ook uh, de verschrikkelijkste dingen doen. Met uh, speren, uh, Franse soldaten uh, doodsteken... met hooivorken en dergelijke. Dus daar zie je eigenlijk dat verschil... tussen man en vrouw voorkomen vervagen. Ja, zou, zou het misschien ook zo kunnen zijn... dat dat het niet alleen een verschil vervaagt, maar dat vrouwen gewoon gemener zijn als ze eenmaal in oorlog zijn. Nou ja, dat vind ik nou weer een conclusie die ik niet helemaal op kan delen. Uh, laten we zeggen, uh, het is in ieder geval niet zo dat vrouwen uh, niet tot vredeheid in staat zouden zijn. Ik bedoel, dat, dat, dat beeld dat zie je daar wel voorkomen aan gruzelementen vallen, maar uh, helaas weten we ook dat mannen tot de verschillende dingen in staat zijn. Maar als we nou ver teruggaan in de geschiedenis, Ben, Wanneer Is er dan al een soort van zelfsprekendheid dat mannen uh, uh, gaan vechten? Dat mannen de krijgers zijn en dat vrouwen zich daar niet mee moeten bemoeien? Nou ja, dat is wel natuurlijk de, laten we zeggen, de hoofdlijn in de geschiedenis. zijn ook vooral de, laten we zeggen, de reguliere legers. Uh, de geuniformeerde legers, de legers die uh, van een, tot een staat behoren. Ja, daarin hebben vrouwen, of hadden vrouwen, nog nee, kort wel. eigenlijk geen, geen plaats, geen rol te vervullen. En dat verandert eigenlijk pas in de 20e eeuw met toch wel de. De Tweede Wereldoorlog als misschien toch wel de belangrijkste uh, uh, doorbraak. Want daar zie je vrouwen echt in uniform, nog wel vaak dan in, uh, in ondersteunende functies. Zowel in het Sovjetleger in de Tweede Wereldoorlog vrouwen ook echt al meevechten. Gewoon aan het front ook. Met uh, de... Ja, nou, vooral in een aantal heel specifieke functies. Bijvoorbeeld als piloot. Uh, toch flink wat vrouwen. Uh, maar bijvoorbeeld ook als, uh, als sluipschutter of als scherpschutter. Uh, die, die, veel vrouwen in het sovjet hebben die functie vervuld. Ook weer met het idee, uh, want dat zie je heel vaak... Uh, dat bepaalde functies ja, ook typisch geschikt zijn voor vrouwen. Uh, sluipschutter moest geduld hebben. Uh, moest natuurlijk heel nauwkeurig uh, kunnen zijn. En... Uh, ja, waar of niet. Maar dat werd vaak dan als een typisch uh, vrouwelijke eigenschap ja. gezien. Ik, Alexander Munninghoff, onze columnist uh, en ook uh, <kwijnt> Ruslandkenner... loopt daar in en uit tenslotte. Die, die zat net voortdurend ja te knikken. Dus dat zijn ook echte helden geworden in die oorlog? Uh... De, ja, ah, ik weet, ja, want kijk, je hebt de grote onderscheiding, hè, held van de Sovjet-Unie. en ik dacht dat in die tweede wereldoorlog ook een honderdtal vrouwen vanwege hun optreden in de oorlog ook die hoge onderscheiding heeft gekregen. Absoluut, dus die zin was absoluut. Ja. Een geaccepteerd fenomeen, wat je wel ziet dat na het einde van de oorlog. Uh, ja, dat die vrouwen dan eigenlijk ook weer uit die gevechtsfuncties in de Sovjet-Unie verdwijnen. Want dan is de, ja, is de noodzaak er wat minder toe. En dan zie je eigenlijk dat rolpatroon weer, uh, ja die wordt eigenlijk weer uh, hersteld. Dan moeten ze weer naar het aanrecht. Ja, ja nou, dat is misschien ja. een beetje te veel gezegd, maar in ieder geval uit ja. die gevechtsfuncties weg. Ja. En als we nou kijken naar de moderne legers, dan is het... Uh dan is daar altijd een enorm... heeft dat gewrongen, de gedachte dat vrouwen aan het front zouden vechten. Ja, maar aan de andere kant zie je natuurlijk in heel veel landen... Uh, in West-Europa en dus ook in de Verenigde Staten uiteindelijk... die emancipatiegedachte uh, toch de overhand te krijgen. Ja, die en moeten vrouwen wel afdwingen. Het ligt vaak ook vast in internationale verdragen, in wetgeving. En dan zie je dat, uh, ja, dat vrouwen dat ook gaan afdwingen. Hè? Desnoods via de rechter van, hé, hey, wij hebben ook recht op... op alle functies binnen de krijgsmacht. En ja, stap voor stap zie je dat in, in, de, in de meeste landen in West-Europa en in de Verenigde Staten toch die functies dan worden opengesteld. Maar Israël oh, dat... is toch eigenlijk, als ik het goed heb, het enige leger waarbij er een vrouwelijke dienstplicht is en vrouwen ook daadwerkelijk um, in ieder geval gewapend uh, betrokken zijn bij uh, de verdediging van het land? Ja, nou, inderdaad, uh, Israël is in die zin een uitzondering dat uh, heel veel vrouwen in het leger dienen via de dienstplicht. Maar de dienstplicht dat kennen eigenlijk de meeste andere landen niet meer. Uh, het is ook wel zo dat ook in Israël uh, verreweg de meeste vrouwen nog in niet-gevechtsfuncties dienen. Uh, er is één speciaal uh, bataljon opgericht uh, waar vrouwen zeg maar wel geve een gevechtsfunctie uitoefenen. Want ook in Israël is dat toch nog steeds wel omstreden. Het is niet zo dat dat helemaal geen discussie meer is. Ja. Ook daar zijn, is er ook nog steeds wel veel tegenstand. En, en, het praktische argument is geloof ik historisch gezien ook dat de die wapens te zwaar zouden zijn voor ja, vrouwen. Ja, dat is natuurlijk vooral in het verleden natuurlijk heeft dat een belangrijke rol gespeeld dat het dragen van wapenuitrusting uh, ja dat dat gewoon fysiek erg, erg, erg zwaar was, waardoor ja het voor vrouwen ook niet echt een heel praktisch beroep ja, was zeg zeker. maar. Maar dat is natuurlijk iets wat tegenwoordig minder speelt. Ja Ben, tot slot, Ben Schoenmaker, stel nou dat in Nederland dat wij ooit nog in een oorlog verzeild raken, mogen, vrouwen dan van on, mogen onze vrouwen meer vechten aan het front? Hoe is dat hier geregeld? Ja, in, in, in beginsel zijn alle, uh, gevechts, alle functies, dus ook gevechtsfuncties, uh, uh, gelijk toegankelijk voor man en vrouw, met een aantal uitzonderingen. Denkt u aan, het, aan de commando's, aan de mariniers. Uh, maar voor de rest, zeg maar, is het, uh, ja, is het volledig uh, open en gelijk. Ben Schoenmaker, heel hartelijk dank. Graag gedaan. Moderne openbare schuldbeleidenissen zijn meestal van sporters die doping hebben gebruikt. En dat zijn de laatste tijd er erg veel, vooral wielrenners natuurlijk. Ze worden niet zelden afgedwongen door het grote publiek, want de roep om niet verder met de leugen te leven, ook omwille van vrouwen en kinderen, is groot. Doping gebruiken lijkt crimineel te zijn geworden, want doping betekent natuurlijk intussen, heel specifiek geloof ik, en Herman Ram zal het later uitleggen... doping betekent middelen gebruiken die voorkomen op de dopinglijst. Herman Ram weet daar alles van, want hij is directeur van de dopingautoriteit... en dat is de onafhankelijke antidopingorganisatie in Nederland... met de missie om uh, dopingvrije sport in Nederland te realiseren... in opdracht van de overheid, zeg ik het zo goed? Dat klopt, en de sport, ja. Um, doping, is dat crimineel? Nee, in Nederland is het in ieder geval niet bij, uh, bij wet verboden. Uh, en ik denk ook niet dat dopinggebruikers criminelen zijn, zo zou ik ze in ieder geval niet willen benaderen. Zo worden ze de laatste tijd wel benaderd. Ja, ja en dan uh, gebeurt dat wel aan de hand van vrij extreme situaties. En er zijn natuurlijk ook wel criminele kanten aan doping. Zeker als je kijkt naar handel en toediening en productie, dat zit wel in de criminele sfeer. En daar denk ik ook wie anders tegenaan kijkt. Toch heel even, ook onze luisteraars die niet van, van sport houden herinneren zich misschien wel allemaal dat het feit dat de politie betrokken was bij de overvallen op de ja. wielerploegen in Frankrijk. Ja, in de en tijd. dat komt omdat in Frankrijk het dus wel gecriminaliseerd is, daar is een, een, een strafrechtelijke mogelijkheid om doping te vervolgen. Zo ook de oudste doping ter wereld, daar zijn ze ook wel trots op geloof ik. Um, en dus is het in Frankrijk ook mogelijk om inderdaad uh, huiszoeking te doen, invallen te doen, mensen aan te houden enzovoort. Dus in Nederland in die opzicht niet mogelijk. En hoe oud is die doping met in Frankrijk dan? Die komt uit de jaren zestig. Um, die viel eigenlijk samen met een hele ontwikkeling uh, uh, rondom doping. Want ongeveer dezelfde de tijd begon de sport ook echt te controleren en in ieder geval het beleid aan te me Voordat we bij de jaren zestig komen, want daar is geloof ik een, een sprake van een soort omslag, wat verder teruggaan in de tijd... Vanaf wanneer is doping in de sport een, een issue? Als we even alleen naar de sport kijken. Zolang de sport is, zo simpel is het denk ik. Dus, uh, gaan we terug in de oudheid? Nou ja, de, de oude Olympische Spelen ja. De klassieke Spelen kenden het ook al. Zei dat ze toen ook al de dingen gebruikten die niet hielpen. Dat is ook een lange traditie. En men verwachtte heel veel van vlees. En dat werd dan ook massaal gebruikt. rauw vlees met name, omdat men dacht dat dat zou helpen. En waarschijnlijk zijn er toen ook al stoffen gebruikt die nu op de dopinglijst staan. Maar die zijn niet gedocumenteerd. Maar we kennen allemaal Asterix en Obelix, de Olympische Spelen. En daar zie je die, die, die Romeinse uh, sporters, die, die hebben werkelijk een dieet. Die, daar zou je zware medelijden mee krijgen. Zo weinig. Ja. En op een gegeven moment gaan ze decaderen, dan willen ze het anders. Uh, is dat nou werkelijkheid? Was, was het echt een heel zuinig uh, dieet? Ja, in die zin dat uh, bijvoorbeeld vet inderdaad zoveel mogelijk vermeden werd, dat. Uh, dat, dat... Kon eigenlijk niet, uh, vond men. Overigens ook alcohol was in veel gevallen verboden. Uh, er gaat een verhaal, maar het waarschijnlijk apocrief dat uh, men voor de start ademtesten kreeg. Het werd gewoon aan de adem geroken. Misschien de eerste dopercontrole uh, wat dat betreft. Uh, maar inderdaad, de, de diëten van, uh, van de atleten in de klassieke Olympische Spelen... waren zeer gereglementeerd en ook wat doordacht... op basis van de kennis die ze toen hadden. En wat voor soort middelen hadden ze dan mogelijkerwijs die nu op de dopinglijst staan? Ja, eigenlijk hadden ze er nog niet zo heel veel, want uh, er was nog eigenlijk weinig beschikbaar. We weten in ieder geval wel dat in een aantal planten waar stimulantie aan zitten, Evedra met name, dat was zelfs bij de Chinezen was dat zo, die werden ook toen gebruikt. Vermoedelijk wist men overigens niet dat dat zo werkte. Er uh, was alleen een idee van uh, ik, ik, voel, ik voel een kick. Uh, verder ging het waarschijnlijk niet. Uh, echt dopinggebruik vonden is natuurlijk wel kennis van, uh, van uh, de, de medische kant van de zaak... en van de chemische kant van de zaken, En die was gewoon nog niet beschikbaar. Maar dan zal er buiten de sport, zal er ook toch voor krijgers, voor hardlopers... voor ja. communicatiemiddelen, ja. zal er altijd gezocht zijn naar prestatieverhogende middelen? Zeker, zeker. Uh, en uh, ook... Vanuit nu gezien misschien weer verrassend, maar ook cannabis bijvoorbeeld is in de loop der jaren gebruikt... als iets wat je gebruikte voor je de strijd inging. Uh, en dan toch niet bedoeld om relaxed te zijn. Vermoedelijk toch vooral om niet zo bang te zijn. Um, eigenlijk zolang er uh, sporten is al helemaal... maar ook uit, uh, uit uh, de strijd is bekend... dat men zich van tevoren met van alles vol stopte. De Amerikanen in uh, Noord-Amerika... die gebruikten veel uh, ja, psilocybine en dergelijke. Wie? P uh, psilocybine, dat is een... Uh, een stof wat eigenlijk niet, niet geestverruimend is... maar werkelijk tot, uh, tot hallucineren leidt. Uh, en ook dat werd voor, uh, voor de strijd gebruikt. De, maar de Noord-Amerikanen, daarmee bedoel je de... De in, indianen, indianen, sorry. Ja, ja, ja, ja, indianen, indianen, kwalijk. ja, ja de, de oorspronkelijke volken. Ja. De Apaches. Uh... O, onder andere. Ik weet niet precies welke volken dat wel of niet ja. deden. Maar uh, dat was vrij ruim uh, verspreid. En op het moment, uit de, uit de georganiseerde sport... Waarvan moet ik dan... Het begin daarvan zien? Eind 19e onder... eeuw, maar dat is dus eigenlijk het begin van de, de moderne sport. Uh, toen het echt uh, opkwam. Uh, eigenlijk het eerste echt goed gedocumenteerde verhaal komt uit 1904. Toen werd uh, de marathon uh, gewonnen door iemand die na uh, een kilometer of dertig het even niet zou zitten. Dat was meneer Hicks. En die kreeg toen Brandy en Strychnine. Strychnine is rattengif. Um, en hij liep door tot hij weer in elkaar zat. Toen kreeg hij weer Brandy en Strychnine. En hij heeft zo op die manier de marathon gewonnen. Er was nog geen dopingverbod, dus er was ook geen overtreding. Maar tegenwoordig zouden we daar toch anders tegenaan kijken. Maar nou is de georganiseerde sport voor paarden bijvoorbeeld, het paardenrennen, is al veel ouder. En ik neem aan dat ze ook daar in, in de 19e eeuw al hebben, nou, hoe krijgen we ervoor dat die paarden <coughs> geen pijn hebben of harder lopen? Ja. Ja, de paardendoping is overigens niet een onderdeel van wat mijn organisatie doet. Maar uh, inderdaad, we weten absoluut zeker dat er Maar daar tijd... zijn de lessen misschien al geleerd? Ja, ja en nee, want tegelijkertijd is het in, tegenwoordig niveau in de paardenwereld zo... dat het niet eens gaat om alleen prestatiebevorderende middelen. Paarden mogen helemaal geen medicijnen in zich hebben. Gewoon om te zorgen dat een paard alleen gezond aan de start komt. Dus het gaat eigenlijk nog veel verder dan bij mensen. Want mensen kunnen natuurlijk wel medicijnen gebruiken. Um, maar in die tijd is er ontzaggelijk veel met, uh, met paarden uh, geëxperimenteerd, waarschijnlijk. Gebeurt ook in meersporten. Um, als een sport maar belangrijk genoeg is, bijvoorbeeld uh, hondenrennen in Engeland en Frankrijk, worden ook dopencontroles gedaan. In Zuid-Frankrijk ook bij de stieren, in verband met de stierengevechten. Um, en er gaan heel veel verhalen ook over de duivenmelkerij. Wat daarvan klopt, weet ik eerlijk gezegd echt niet. Maar daar is ook nog wel het een en ander over. Ja, het is een, wel een open, braakliggend trein van onderzoek, <lacht> lijkt mij. Maar goed. <lacht> En dan is het, het woord doping is, heeft een Nederlandse oorsprong. Ja, dat is zeer waarschijnlijk wel. Er zijn ook, die is niet helemaal zeker, maar het lijkt erop dat, dat uit Zuid-Afrika komt. Uh, daar uh, was ook weer de inlandse bevolking die uh, had een. Uh, een mengsel van allerlei kruiden en, en dat pruttelde en dat gebruikte men ook voor de arbeid bijvoorbeeld. Daar zat waarschijnlijk ook uh, een aantal dingen in uh, die werkelijk hielpen, De stimulantie aan met name. Um, en die, uh, die werden ook door de Nederlanders die daar kwamen overgenomen. En daar is man het woord doop, dat schijnt in het middel-Nederlands een dikke saus te zijn, uh, werd daarvoor gebruikt. En zo is het gaandeweg doping geworden. Ja, en dan zou er ook nog een soort Amerikaans verhaal zijn... dat het eigenlijk daar vandaan komt. Ja, het is een beetje, dat, beetje, dat... beetje parallel daaraan. Um, eigenlijk hetzelfde verhaal, maar dan voor de oorspronkelijke bevolking... in Amerika, die ook een dergelijke saus zouden hebben. Um, daarmee zou het alleen in het Engels zijn terechtgekomen. En dus niet de Nederlandse, maar in oorsprong. hebben. Nou, waren we al in die... Eind 19e, begin 20e eeuw. Met het eerste echte geval wat we kennen uit 1904. Mm -hmm. Is het zo dat in het hele begin van de 20e eeuw... het gebruik van middelen niet gecontroleerd wordt? Nee. Niet een issue is? Nou, dat, dat zijn twee dingen. Niet gecontroleerd werd, nee. Want er waren geen dopingcontrollers. Men had gewoon de techniek nog niet. Een issue, ja. Vanaf 1928 is er een dopingverbod in de atletiek gekomen. En dat is steeds meer overgenomen door andere sporten. Het was alleen een vrij theoretisch verhaal natuurlijk. Uh, men wist ook niet precies waar nou de grenzen lagen. Dus het was een heel algemeen verbod. Je mocht geen prestatiebevorderende middelen gebruiken. En wat zag men toen als de prestatie horende? Nog steeds brandy en het rattengif? Alcohol uh, ja zeker. En, uh... Uh, meer het algemeen stimulans. Ja, Ephedra en dergelijke dat werd gebruikt. Cocaïne was, uh, was ook een issue. Uh, overigens, dat gaat ook tot op de dag van vandaag door. Uh, maar ook pijnstillers uh, beschouwde men toch wel uh, als zo. Dat er dus niet met uh, zware verwondingen toch kan worden doorgesport. En daarvoor uh, bijvoorbeeld opiaten gebruikt werden. Dus dat hoorde erbij. Maar nogmaals, het was niet echt uh, duidelijk afgebakend. Um, het was prestatiebevorderende middelen. En prestatiebevorderend is dan dat je uh, harder kan, sterker wordt? Het hangt natuurlijk van de sport af. Bij krachtsporten betekent dat dat je je spiermassa uh, moet kunnen vergroten. En uh, de krachten van bij een snelheidssport gaat het natuurlijk vooral om of de explosiviteit of de dure sporten, waarbij het vooral om uithoudingsvermogen gaat. Het is heel gemaleerd. Het is ook niet zo raar dat het in de atletiek begon. Want die kent al die verschillende aspecten. Maar prestatieverhoging in is natuurlijk, het is natuurlijk een glijdend ijs of glijdend schaal, want ik, weet nog, ik heb jarenlang echt veel hard gelopen... en dan nam ik voor de wedstrijd 20 koppen zwarte koffie... want dat zat de cafeïne in, dat weet je, ja. dat is goed. Ja. Was ik dan strafbaar? Um, in die tijd, als je in een wedstrijd was uitgekomen, mogelijk wel... want cafeïne heeft tot en met 2003 op de dopinglijst gestaan. <tie> dat is er sindsdien vanaf, dus het speelt nu niet meer. Maar ja, het, het was altijd een glijdende schaal. Dat is tegenwoordig niet meer zo, want dan komen we bij de dopinglijst, waar we misschien straks nog op terugkomen. Maar er is heel lang eigenlijk wat onduidelijk beeld geweest... over wat nu wel of niet precies doping was. En bovendien het verschilde per sport. En dat was natuurlijk enorm verwarrend. Laten we even gaan luisteren naar een fragment... wat mogelijkerwijs misschien wel gezorgd heeft... voor een omslag in de gedachten over, uh, over doping. Dus uh, iedereen die, die rees zo naar boven toe. En uh, toen zag ik Simpel er nog bij zitten... Die was zo bleek, zo slecht. Ik denk, nou, als ze nog iets versnellen, dan heb ik kans dat die Simpson eraf is. En dat gebeurt dan ook. Dus uh, de afdaling gedaan. En we komen in Carpatra aan. En uh, ik ben de sprint van dat vroepje. En uh, ja, iedereen tevreden prachtige overwinning. En ik rijd naar het hotel toe, in Carpantra. En ik leg de massagetafel, kom mijn vroegleider binnen hij zegt, weet je wie er overleden is? Ik zeg, eh, geen idee, Simpson. Ik zeg, Simpson? Ik kon het niet geloven. Ik zeg, maar die zat nog bij, bij ons op, uh, in de kopgroep. Hij zegt, ja, maar die is van zijn fiets gevallen. Die hebben ze geprobeerd nog een keer uh, op de fiets te zetten. En uh, uh, 50 meter verder is hij weer gevallen. En die heeft, daar, uh, die heeft daar het leven gelaten. Ja, we horen de... Nederlandse overwinnaar van de etappe uit de Tour de France van 1967, Jan Jansen. De etappe die ging over de Mont Ventoux. daar waar Tommy Simpson uh, van zijn fiets viel. Iedereen die het wil zien, die kan die beelden terugvinden op internet. En het is inderdaad ontluisterend om te zien hoe die, uh, hoe die blijft gaan en uiteindelijk uh, ja, het leven laat daar. Dat heeft voor een kentering gezorgd, geloof ik, hè? In ja, die met dat het zichtbaar was, want uh, ook daarvoor gebeurde dit soort ongelukken al. Alleen de televisie was in 67 erbij, uh, waardoor iedereen het ook echt kon zien. Het kwam de huiskamers in, natuurlijk nog niet bij alle huiskamers, want niet iedereen had televisie, maar het was toch al zo massaal dat het dat een enorme indruk gemaakt heeft. En het is absoluut een, een, een, een keerpunt geweest in het vak. In zijn algemeenheid. Het hele vak ontwikkelt zich meestal aan de hand van ernstige incidenten. En dan gebeurt er weer wat. En daar is dit het eerste echte voorbeeld van. En was er nou een heel groot verschil in die tijd met deze tijd... behalve dan de mate waarin er gecontroleerd wordt? Die Tommy Simpson die is eigenlijk gedwongen door zijn enorme behoefte om beter te presteren en dat, dat wat er allemaal in het peloton gebeurt... om steeds meer te gaan gebruiken, toch? De, die achtergrond is denk ik niet veranderd. Maar de, de onverantwoorde manier waarop dat in de tijd gebeurt... Eh, daar is natuurlijk wel wat in gebeurd, mede omdat er gecontroleerd werd. Maar in zijn tijd eh, was er geen enkele dopercontrole. Eh, de eerste dopingcontroles waren één jaar eerder begonnen. Eh, en overigens toen gelijk wel met een aantal positieven. Um, dus men hield daar geen rekening mee. Er was geen medische begeleiding. Men slikte en pakte. En dat leidde tot dit soort zeer ernstige... Uh, en uiteindelijk dus fatale toestanden. Nou foken we ook door Tommy Simpson... en door wat er nu allemaal speelt in de actualiteit... foken we ons op de wielersport. Maar in diezelfde periode... Oh. Is er toch een heel dopingprogramma gaande ook in het Oostblok? Waar... Nou, dat komt later. Um, en, en dat is wel het meest ontwikkelde programma... althans voor zover wij weten. Uh, maar dan hebben we het echt over uh, jaren 70, 80 met name. De, de DDR-jaren. Ja, toen was het ook... In die zin doorgeëvalueerd. Dat was zeer wetenschappelijk doordacht. Alle kennis die er toen was, daar waren hele teams bezig. Die wisten hoe hun atleten het beste konden worden geprepareerd. En dan het beste, niet voor de atleet natuurlijk, want het was zeer schadelijk. Maar voor de sportprestatie. En dat weten we zo goed, omdat na de val van de DDR al heel snel gedetailleerd onderzoek is gedaan. en al die documenten gepubliceerd zijn. Ja, dat is een heel statiearchief, geloof ik, gevonden ja. met allerlei ja. gegevens. Hè? Ja, in dat gezin was het zo dat men het allemaal keurig bewaarde en zeer keurig opborg. en dat maakte het historisch is onderzoek wel wat makkelijker. Maar intussen is er dus al een kennis van zo'n 60 jaar... met ervaring, met doping, wat het doet met mensen. Um, betekent dat dat je eigenlijk in principe als dopingautoriteit... precies weet wat er in de markt mogelijkerwijs is... en hoe je daarop moet controleren? Nee, er loopt altijd een gat. Want in de loop der jaren zijn er natuurlijk steeds meer stoffen bijgekomen die uh, synthetisch gefabriceerd zijn. De anabolische steroïden bestonden nog niet begin vorige eeuw. En uh, die kwamen pas langzaam want van de jaren 50 ongeveer, kwamen ze echt in de sport naar voren. En een stof als EPO, die is eigenlijk nu ongeveer 25 jaar uh, is die beschikbaar. Um, en, en 20 jaar echt in de sport ook al zichtbaar. Dus dat ontwikkelt zich door. Uh, toch is het wel zo dat het gat eigenlijk steeds kleiner wordt. In de zin dat uh, er nu een veel betere samenwerking met farmaceutische industrie is. Bijna alle doping is van oorsprong of of nog steeds uh, eigenlijk medicatie. En we dus eerder weten wat er aankomt. En als je dat weet, kun je ook eerder met een, uh, een opspringsmethode aan de gang. Maar het zal dus nog heel lang zo blijven... dat er aan de ene kant een dopingautoriteit is... en allerlei mensen die zich aan de ene <tus> kant bezighouden... met wat moet er op de lijst staan... en aan de andere kant de sporters die op zoek zijn naar middelen die niet op de lijst staan... waardoor ze mogelijkerwijs nog beter worden. De Zonder enige twijfel. Ja, het, het, het hoort nu eenmaal bij de mensheid. Om daar waar een regel is om ook te overtreden. Uh, dus dat zal ongetwijfeld blijven. En de belangen zijn ook, uh, ook heel erg groot. Ik moet erover zo bij zeggen dat er ook veel overtredingen zijn... die niet echt bedoeld zijn, maar meer in de hoek van de ongelukken zitten. Maar ja, die strijd zal wel door blijven gaan vrees ik. En de onthullingen over uh, de wielrennerij zullen ook waarschijnlijk de komende tijd niet ophouden. Hè, maar ja, maar <tie> natuurlijk, de wielrennerij komt er op dit moment wel zeer slecht vanaf. Ik zeg toch altijd met nadruk, het is zeker niet uh, de wielrennerij waar het dopingprobleem is. Het is een breder probleem, al is het ook wel zo dat wielrennen toch wel heel hardnekkig is. Goed, hartelijk dank voor de historische toelichting op doping, Herman Ram. En dan is het nu de hoogste tijd voor de column van... Oh nee, ik, ik vergis me helemaal. Sorry, neem me niet kwalijk. Wij moeten eerst heel even naar Marcelle Mesker. Want de, de Australian Open is bezig. En om een bruggetje te maken, Marcelle Meskers, doping in tennis, is het een grote issue? Nee hoor, helemaal niet. Kijk, tennis is natuurlijk een hele andere sport dan zo'n ja, duursport sport als wielrennen of als schaatsen. Of een krachtsport als een gewichtheffen. Tennis is uh, ja, vooral een hele technische sport. En een uh, sport waarbij je uh, ja, moet nadenken, mentaal heel uh, moeilijk. Dus wat dat betreft zal het ongetwijfeld sporadisch voorkomen, maar over het algemeen niet. En er wordt flink getest. Maar zal, ja, precies, de winnaar van de finale die nu gaande is... Djokovic tegen Murray, hè? Ja, zal hij ja, je... straks moeten plassen? <laughs> Waarschijnlijk wel. Dat wordt uh, random bepaald van tevoren. Dus dat is, uh, je weet niet wie van de twee daar uh, wordt uh, voor uitgekozen. Maar uh, ja, als je het nu al bekijkt de wedstrijd zou je zeggen ze kunnen wel een shotje gebruiken. Want uh, tot bloedens toe de knie van Novak Djokovic met vallen en opstaan, rent hij over de baan. Wint het punt alsnog. Een geweldige atleet. We zitten pas in de eerste set. Het is een best of five. Dus het gaat om drie gewonnen sets. En het staat uh, 5-4 voor Novak Djokovic. Die ja, tot nu toe het de schot en Andy Murray heel erg moeilijk maakt, hoor. want hij heeft al vijf keer de kans gehad om Murray te breken. Het is hem nog niet gelukt, maar Murray staat onder druk en die staat dus nu 5-4 achter in de eerste set. Dus misschien het eerste plaagstootje uitgedeeld uh, door Djokovic, maar de setwinst is er nog lang niet. Marcella Meskers in Australië, hartelijk dank. We horen je nog waarschijnlijk heel <coughs> vaak vandaag. Dan is het nu toch echt tijd ja. voor de kolom van Alexander Menudo. We gaan ons best doen. Het winterweer van de afgelopen dagen bracht me weer helemaal terug naar de tijd dat ik in Rusland, of beter gezegd de Sovjet-Unie, als correspondent woonde en werkte. Voor de eerste keer sinds onze terugkomst in 1991 alweer, diezelfde knisperende witte sneeuw onder een strak blauwe hemel, veel zon die de gouden kerkkoepels intens deed opglanzen en geen wind waardoor min 20 en lager absoluut draaglijk was. In één woord, verrukkelijk. We gingen met de kinderen dan vaak op zondagmiddag langlaufen... in de zogenaamde Njeskus Sad, letterlijk de niet-vervelende tuin. Een uitloper van het beroemde Gorkypark aan de oever van de rivier Moskwa. Daar, in dat park voor cultuur en uitrusten... zoals Karel van het Reven dat zo mooi vertaalde... had je allerlei attracties die we dan ook gingen bekijken. Zoals het afgebladderde, hoestige reuzenrad... waar vanwege de strenge vorst gesloten... de troosteloze schiettent... waar kleumde vrijwilligers van de Dossaf... een paramilitaire jeugdbeweging... een heuse Kalashnikov-luchtbuks... met lode prutskoogeltjes voor je laden... en klapstuk de Buran... het Sovjet-antwoord op de Space Shuttle van de Amerikanen. Pardon. Het ruimtevaartuig was uit de kosmische vaart genomen en stond daar nu als weerloze kermisstunt te kijken. Je kon er voor een bescheiden bedrag in plaats nemen en de start van dat ding meemaken, alsof je er in het echt bij was. Na deze ervaring is uw leven veranderd. U zult schudden in uw stoel en hopen dat het allemaal goed afloopt, zei de kaartjesverkoper. Maar dat bleek grootspraak te zijn. Weliswaar hoorden we uit krakkemikken geluidsprekers een even oorverdovend als onbestemd lawaai. Maar toen onze zetels inderdaad begonnen te bewegen. merkten we aan de cadans dat hier iets vreemds aan de hand was. En zo was het ook. Nooit zal ik de schuldbewuste blik van diezelfde kaartjesverkoper vergeten. die ons van achteren had beslopen. en gehurkt onze stoelen, hopend op onzichtbaarheid vanwege het halfduister in de cabine. eigenhandig aan het schommelen had gebracht. Ja, veel dingen deden het niet goed meer in de nadagen van het Rode Rijk. En of het nu verbeterd is, laat ik hier onbesproken. Wel wil ik constateren dat twee onschatbare verworvenheden... van de communistische heilstaat van wanneer tot op de dag van heden... hun eigenheid en alle glorie hebben behouden. De metro en de banya. <coughs> Excuus weer. De metro is bij ons het meest bekend, al was het alleen maar omdat de Nederlandse ingenieur Schermerhorn zijn deelname aan dit prestigeobject van de jaren 30 uiteindelijk met de dood heeft moeten bekopen. Niet bekend? Ja. Ja? Dan kom ik er nog een andere keer wellicht op terug. Maar oh. nu de Banya: het badhuis, een instituut dat als entourage van de essentie van de Russische ziel zijn vaste plek in de dagelijkse omgang in Rusland heeft behouden. Tegenwoordig heeft elke oligarche-proleet in Rusland natuurlijk zijn eigen exclusieve peesboudoir met natte cel... waar de dames in rond waren, maar dat is nooit de bedoeling van de banya geweest. Het taboe op gezamenlijke naaktheid der beide geslachten na je twaalfde levensjaar... is in Rusland nog steeds voluit van kracht en wat die rijke vizereken allemaal uitvreten, moeten zij weten. Waar het in de banya om gaat, en ik beperk me nu tot de samenkomst der mannen is de sfeer van vertrouwelijkheid die juist doordat iedereen in zijn blootje gaat... als een bezegeling van een vriendschapsrelatie moet worden opgevat. We tonen ons aan elkaar zoals we zijn... en we praten daarom ook met elkaar zonder terughoudendheid. We hebben alles afgeworpen en het gebruik is dat na de banja... tot tutoieren wordt overgegaan. Een hele stap in de Russische omgangscode. De gang naar de Banja loopt langs de oude vrouwtjes... die buiten op straat de verkopen... twijgenbundels van eiken- of berkentakken... waarmee we elkaar straks gaan afrossen. Als de koop gesloten is, wensen de dames ons slokimparan toe. Letterlijk met lichte stoom een eeuwenoude heilwens aan wie de banja gaat betreden. Eenmaal binnen is er veel gelijkenis met de Finse sauna. Zij het dat de Russen altijd rare mutsen opzetten... tegen het uitdrogen van de haarwortels... en eh, handschoenen dragen, wat hun naaktheid nogal absurd accentueert. Die handschoenen zijn overigens niet overbodig... want snelle handbewegingen zijn in de zeer hete lucht die daar heerst erg pijnlijk. Maar ook noodzakelijk, want het is namelijk de bedoeling... dat je je banya-vrienden met die takkenbos kasteit. Dat is goed voor de bloedsomloop... Al verdwijnt dat besef al vrij snel als je eraan onderworpen wordt. Daarna ga je in een ijskoud dompelbad dat voor jou gek van de hitte dat je inmiddels bent als geroepen komt. En dan dit treedt de tijd van bezinning in. Je gaat met je vrienden naar de afgehuurde cabine, slaat een laken om je heen en begint aan openhartige ges gesprekken, waarbij drank en spijs natuurlijk niet ontbreken. De sfeer is bijna dromerig, zoals we daar gekleed als Romeinse senatoren bijeenzitten en rustig elkaars uitvoerige verhalen aanhoren. Het is een oer-Russisch sociaal gebeuren, die banja. Eenlingen hebben het er minder leuk. Eens kwam een solitaire grijzaard naar me toe, drukte me zijn takkenbos in de hand... en ging met zijn rug naar me toe, gekeerd, uitnodigend voorovergebogen staan... de handen op de knieën gesteund. Ik gaf hem een geduchte aframmeling op de blote kont. Bij het aankleden bleek hij een kolonel van het Rode Leger te zijn. Ik denk dat ik de enige Nederlandse oud-militair ben... die een dergelijk wapenfeit op zijn naam heeft kunnen schrijven. Juist. En dit mis jij, Alexander. <laughs> <tramat> <tramat> ja. Enorm zelfs. <tramat> even om de verschrikkelijke overgang te maken... maar toch maar even te benadrukken iets heel anders. De buit was een tas en het neergestoken slachtoffer overleefde. Toch werden twee jongens van 20 afgelopen zondag in Iran opgehangen voor hun misdaad. Publieke executie door ophanging. Dat wekt vanzelfsprekend onze afschuw. Het hoort bij een primitieve samenleving, vinden we. Ook al gebeurt het met een moderne hijskaan. Toch is het nog maar anderhalve eeuw geleden... dat in ons beschaafde liberale vaderland... iemand in het openbaar werd opgehangen. Eergisteren is te Maastricht de doodstraf voltrokken van den persoon Nathan... die, gelijk men weet, een moord gepleegd had op een bejaarde vrouw... zijn schoonmoeder. Zo schreef het dagbloed de Noord-Brabander... Pardon, in 1860. De krant vermeldt ook nog dat bij het breken van het schavot... een van de assistenten van de scherprechter... bewusteloos en zwaar gewond raakte door een naar beneden stortende balk. Ja, en het was overigens ook de laatste openbare executie in Nederland. De vraag is natuurlijk wanneer men met dat ophangen begon in ons land... en wanneer men ermee ophield. Uh, en waarom eigenlijk ook? Die vraag, u hoorde ze al eerder. in het begin van ons programma... gaan we voorleggen aan medifist en historicus Hans Mol. Kenner van Gallig, zo zogezegd. Iedereen zo zijn hobby's. En rechtshistoricus Sibo van Rulle Schrijver van een imposante studie... alweer een aantal jaren geleden... over de doodstof, doodstraf en gratieverlening. Ergens in de 19e eeuw. Of aan het eind midden 19e eeuw. Heren, welkom. Heel even kort naar uh, die, die verschrikkelijke foto... van uh, afgelopen week uh, over, uh, uit Iran. 300 mensen bij een executie ontzetting op de gezichten te lezen. Uh, Hans Mol, in die, in die middeleeuwen die jij bestudeerd hebt... moeten we ons er ook heel veel ontzetting voorstellen... of? Hoe, hoe moeten we dat ons voorstellen? Bij ja, de omstanders. Ik denk bij de ontzetting en, en ja, betrokkenheid. Uh, we weten wel dat um, uh, Huizinga heeft het ook al beschreven in zijn... Uh, in zijn Johan. Johan. Johan Huizinga en zijn uh, beroemde werk Herfstijd en Middeleeuwen. Uh, vooral dan uh, zeg maar bourgondische terechtstellingen of, rondom Parijs. Uh, waar dan echt grote massa's bij uh, een executie uh, waren. En uh, hij beschrijft het ook als een soort theater. Uh, wat zich daar afspeelt met een enorm drama. Wat dan ook als een drama worden beleefd. Uh, en dat moet je denk ik ook wel een beetje voorstellen... in, zeg maar, middeleeuwen, vroeg tijd in Nederland, in de grote markt, in uh, op Groningen, in Groningen in Zwolle... Uh, als er een executie plaatsvond... of uh, Amsterdam bij het stadhuis, bij het schavot... Um, dit dus, is uh, zo'n getuigenverslag van uh, Jacob Bikker Raaien. Die heeft uh, 40 jaar lang in Amsterdam, heeft die, uh, is heel bekend eigenlijk wel, uh, zeg maar alles genoteerd wat er zich voorviel. En hij liet ook geen gelegenheid onbenut om bij een executie te zijn. En hij beschrijft ook heel nadrukkelijk hoe uh, ja, daarop uh, mensenmassas uh, afkwamen en hoe men ook meeleefde met wat er uh, gebeurde. Bijvoorbeeld wanneer de uh, beul een paar keer verkeerd sloeg, dan was er een enorme ontzetting. Want Men wilde heel graag dat het een goede afloop had. We hebben het over de 17e eeuw. Hebben we het over de ja. 17e eeuw? Ja, zeker. Uh, uh, Sibo van Ruller, uh, ik las ergens in het verslag over 1860 de laatste openbare ophanging in Maastricht, waar overigens geen uh, gallig was. Die moest in Amsterdam gehaald worden, zo, ver, zo ongebruikelijk was het inmiddels al geworden. Dus een, uh, maar ik las daar dat, dat, dat de omstanders plechtig zich gedroegen en dat de stoet langs de huizen, die langs de huizen kwam, dat de gordijnen dicht zaten en de kinderen binnengehouden werden. Zegt dat iets over een veranderende manier van denken over ophanging? Ja, ik denk het wel. Uh, er zijn in de 19e eeuw uh, een kleine honderd mensen terechtgesteld. <tacht> het gebeurde soms dat er uh, twee of drie tegelijk uh, terechtgesteld werden. Dus je komt een aantal van, m, nou ik schat, 90 uh, voltrekkingen van de doodstraf in Nederland. Uh, dat gebeurde altijd in een provinciehoofdstad. En uh, er zijn wel wat krantenverslagen bekend over hoe het publiek... Reageerde op de terechtstelling. Uh, en de belangrijkste indruk die dan overblijft. is dat een deel van de bevolking het afschuwelijk vond. En dat werd uh, in de loop van de 19e eeuw steeds sterker. die gevoelens van afschuw. Maar die waren vooral de, ge de gevoelens van een wat hogere burgerij. en de mensen die zichzelf deftig vonden. en beschaafd. die kregen een soort plaatsvervangende schaamte ten aanzien van uh, schavotvoorstellingen, Niet alleen de voltrekkingen van de doodstraf... maar je had in de 19e eeuw ook nog wel uh, gevallen van gezeling en brandmerk en, uh, en nog, nog wat van die dingen. Maar aan de andere kant had je ook wel... Een, ja, het wat, wat lager uh, ontwikkelde publiek... dat het toch wel interessant vond om daar naartoe te gaan. Uh, en uh, uit was op sensatie. En... Nou heb ik eigenlijk uh, geen verslagen gevonden van wanorde tijdens de executie. Maar wel na afloop dat men, uh, als het eenmaal achter de rug was... de kroeg in dook en uh, veel dronk en zo. Maar dan, dan maakte men de kermis compleet als het ware. Ja. ja, ja. Ongelooflijk, zeg. Uh, uh, Hans Mol, laten we even helemaal terug gaan verder geschiedenis in, even een kort ritje door die, door die openbare ophanging maken in, in, in, in laten we zeggen het 500 jaar of zo. Is, is er bekend wanneer men daar nou zo ongeveer mee begon met openbaar ophangen van iemand aan een gallig? Ja, dat, dat verliest zich eigenlijk een beetje... in het duister van de geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Onze contraille, als we het daarover hebben. Um, kijk, de carolingische vorsten... die over de, ook ons gebied regeerden... hadden, uh, konden zich een voorbeeld nemen... aan wat er in het Oude Testament uh, gebeurde. En uh, ja, kijk, ophanging is een soort universeel systeem om, uh, laten we zeggen... Um, criminelen die zich door hun daad buiten de maatschappij hebben geplaatst... Uh, om die kwijt te raken. En dan is het bekendste voorbeeld, denk ik, uit het boek Esther... Uh, waar dan verwezen wordt naar, um, laten we zeggen... De, de, de adviseur van de koning, uh, Naaman... die een, uh, een gallig opricht voor Mordegai. En er wordt ook bijgezegd 50 ellen hoog. En dan voel je aan dat het ook bedoeld was... om uh, een groot publiek uh, uh, zeg maar er bekend mee te maken. En waaruit hij uiteindelijk zelf van... Uh, opgehangen wordt. Ja, dat dus um, is het Oude Testament. Dat, dat het oude testament, En dan kunnen wij, wij hier, hier in deze contein nadoen. Ja, nee, kijk, die, die, die, uh, die christelijke vorsten, die, uh, die inspireert zich natuurlijk op die, op die, uh, die oude strafsysteem. Maar. Ook in het uh, eh, Germaanse recht was, uh, was, was ophanging een, uh, ja, een gegeven. Er zijn van die Friese teksten uit, uit het oude Schoutenrecht, waar er gesproken is van de noordwaarts gerichte kale dorre bomen. Er zit een heleboel symboliek omheen, waar dan uh, men opgehangen wordt, uh, zeg maar, met de, uh, de zwarte doek en de pijnlijke knot, zoals dat dan heet. Uh, dus met andere woorden, uh, ook in uh, zeg maar, uh, de oude Friese samenleving, waar ik dan ook nog een beetje met mee bezighoud, uh, was dat een Kennelijk, een, een, een, gewoon het, een normale gerechtsaangelegenheid. En dan, dan, dan, heb aangelegenheid. dan heb je het over de zesde, zevende, achtste ja, eeuw. En zo. Ja, zeker. Voor en, de kerstding, denk ik nog. En, en, en als je praat over zeg maar, de hoge middeleeuwen, de vroegmoderne tijd... Ja. Als, als er al uh, zeg maar per, per stad een lokale overheid is die de macht heeft... Um, hoe gaat het dan? Is, hoeveel gallig? Is er dan? Heeft elk, elk dorp van betekenis een gallig? Of hoe, leg me eens uit hoe dat, hoe dat was? Ja, oké, nou, we, we kennen de, de vroegste gegevens zeg maar, van de grote, althans van onze streken, de Vlaamse steden, Brugge, bijvoorbeeld de 12e eeuw al. En het is dan zo'n stad uh, die een autonomie bereikt. En dan de zogenaamde hoge heerlijkheid heeft een hals en hoofdrecht beschikt. En in, in zijn algemeenheid... Uh, zeg maar als men executeert... En het kan hangen zijn, het kan ook natuurlijk... Uh, zeg maar de hoofd afslaan zijn of anderszins... Uh, dan gebeurt dat... Uh, en plein publiek. Dat is ook de bedoeling. Het moet uh, afschrik wekken. En moet er moeten zoveel mogelijk mensen bij betrokken zijn. Dat gebeurt dan meestal bij spreken op de markt. Op het publiek terrein. Uh, dat is dan het evenement. En uh, als dan, uh, dat gebeurt is... dan wordt de misdadiger... Uh, het, het lijk als het ware voor zover er geen voorziening voor getroffen is... Uh, naar buiten de stad vervoerd... en daar weer aan een andere uh, uh, structuur opgehangen... dat is dan de, de expositie-gallig. Dus wacht even, je hebt ja, twee galgen. Ja, je, je hebt dan twee hebt... galgen. De executiegalg, gallig zal ik maar zeggen. voor de gelegenheid wordt gebouwd. Uh, en... Um, zeg maar een soort permanente galg, een soort permanent theater van afschrikking zou je kunnen zeggen, en dat is dan de galg buiten de stad. en, ja, dat en, en daar blijf je nog een tijdje hangen om iedereen te, aan te herinneren ja, wat het je is, Ja, tot je voor ratten en raven en nou ja. ja. ja. Um, en, en, en dan heb je ook nog de bekende... Die stank zal iedereen er alleen al aan de hele tijd aan herinneren. Ja, dat is, zijn ook uh, uh, nou, er valt het een ander over te vertellen, ja. maar eerst ja. maar even... Ja. <laughs> nee, maar even, we hebben denk ik allemaal ook gelijk meteen een galg en rot. Wat, wat heeft het rot er nou mee te maken? Wat was dat dan? Had dat ook nog enig verband? Ja, dat is een combinatie. Je ziet uh, Trouwens, ik bij een bekend prentje van Breugel... de Triomf van de Dood zie je overal in de heuvels en de verte zie je de Galg. En daarbij ook het rad. En het rad is ook een tentoonstellingselement uit het totaal... waarop mensen, zeg maar, ja, de onthoofden, de mensen die niet opgehangen kunnen worden... die uh, worden daar op dat rad vastgebonden. En soms ook nog met, nou ja, ik hoop dat de luisteraar een maag heeft... maar soms ook nog met het, het hoofd eraf ja. op een, uh, een stuk hout. Ja, ja en Sybe van Roel, jij, jij noemt het altijd straffen... aan. Van het lichaam uh, en jij spreekt ook van theater. Uh, dit was echt een, een, dit was een theater. Dit was noodzakelijk theater in die tijd? Ja, je moet bedenken dat in die eeuwen waar we het nu over hebben... de uh, 15e, 16e, 17e eeuw, uh, 18e eeuw... Uh, geen radio en televisie waren. En de kranten die er waren, die werden bijna door niemand gelezen... Dus het was heel moeilijk voor de overheid... om een boodschap uit te dragen naar het volk... die ook echt overtuigend over zou komen. En het schafot was dan een, een middel, een, bijna een, een pedagogisch middel... om de mensen te laten zien... denk erom, als je deze, deze wet overtreedt... dan kan het dat met je gebeuren. Uh, het was vaak ook nog religieus ingekleed... Uh, de, de mens voerde de straf uit die God eigenlijk uh, in gedachten had. Uh, en als ik deze foto hier bekijk... De, de foto uit uh, de ja, wil ik, ja. even toch, ik, ik had hem niet gezien, ik kreeg hem net ja. onder ogen. Er zijn twee foto's. Uh, Eén foto waarbij uh, publiek zichtbaar is dat om het schafot heen staat. En je ziet uh, ontzetting uh, op de gezichten. Uh, geen sensatie, geen, geen vreugde, maar dat is echt een verbijstering bijna. En de tweede foto is uh, een ter dood veroordeelde... die vlak voor de executie zijn hoofd op de schouder van de beul legt. En de indruk die ik dan kreeg aan de hand van deze foto... is dat niemand van al die afgebeelde personen eigenlijk wil dat dit gebeurt. Maar het moet. Het is onontkoombaar. En uh, zo... Is, zo zou je misschien, op die manier zou je misschien het strafrecht in uh, Iran kunnen begrijpen. Ik, uh, ik heb me daar nooit in verdiept hoor. Maar die foto die zegt al eigenlijk meteen iets. Die zegt het, ja. en, uh, en, en, en zou het zo kunnen zijn dat dat hier ook zo geweest is? Dat uiteindelijk niemand het wilde? Ik kijk naar Hans ja Ja, nee, ja, nee dit is, dit ja. Is, uh, men, men ervaart het wel als een soort uh, voltrekking van de uh, gerechtigheid. En, en je moet natuurlijk ook beseffen dat er een, een enorme vergeldingsgedachte uh, achter zit. Een wraakgedachte. Dat merk je natuurlijk dus in de vroege middeleeuwen, wanneer uh, die staat zich nog niet zo sterk ontwikkeld heeft. De staat maakt zich ook meester van, van, van dit hele fenomeen natuurlijk, om, uh, om op die manier ook... Zijn gezag uh, op te leggen in die vroegere tijd, wanneer die staat nog zwak is. dan um, zie je dus dat uh, het slachtoffer. en eigenlijk ook de maagschap, de familie van het slachtoffer. hem bij wijze van spreken meehelpt... bij de, bij de executie. <lacht> voor zover dat dan uh, onder haar uh, hoede wordt geplaatst. Maar ging het dan zover dat. De de iemand van familie... drogeren voordat hij er naar de galg toe gaat? Uh, ja. Nou, dat bedoel dat ik nou niet direct. maar uh, oh. kijk bij het, uh, bij het uh, vangen van een, uh, van een crimineel, een, uh, een, een, een, een moordenaar of een, een, een dief, uh, dan is het natuurlijk altijd een benadeelde partij, een slachtofferpartij. En als er dan uh, uh, iemand gehangen moet worden in die vroege tijd is er nog geen beul is, dan wordt vaak ook, uh, laten we zeggen, aan uh, een vertegenwoordiger van de familie overgelaten om de man van, uh, van de ladder af te duwen. Ja, de Kijk, dat, van. dat ja. is nog eens een keer een ja. nieuwe, een andere ja. rol aan de slachtoffers ja, in de... Ja, dat is slachtofferhulp op niveau. Ja. Goed, uh, maar, maar even heel uh, kort door de bocht nog, uh, waarom werd je dan opgehangen? Wat waren, wat waren de misdaden, heren, waarvoor je werd opgehangen? in Nederland, in de, vanaf pak maar de 15e tot de 19e. Ja, euro. nou, de, de, de echte kapitalen, de hals- en hoofdmisdaden, want het kan natuurlijk ook uh, door het hoofd uh, zijn, ze, zeg maar de onthoofding... Uh, zijn echt een uh, moord, uh, uh, moordbrand... dus uh, zeg maar brandstichting met uh, een dodelijk afloop uh, tot gevolg. Uh, verkrachting ook wel. En, uh, en, en vooral uh, voor het hangen uh, was de eerloze straf... eigenlijk een diefstal met uh, een vrij vermogensdelict... met een grote omvang. Maar dan Dat betekent uh, recidieve. hoe vaak? Drie keer? Ja, dat is dan de, was dan de rechter. En dat is natuurlijk heel plaatselijk ook verschillend uh, per stad. Maar uh, over het algemeen, uh, ja, wel uh, een aantal keer. Met ja. een kleine, ja. En Sibo van Ruller, dan houden we daar om Of we. Nederland begint langzaam, maar zeker vanaf de periode die jij bestudeerd hebt. 1806, 1860 geloof ik, als ik het goed heb. Zie je dat het steeds minder wordt, dat ophangen. Heb jij daar een verklaring voor? Wat, wa waarom, waarom doet men het ineens steeds minder en uiteindelijk niet meer? Ja, ik wil even nog uh, ingaan op uh, het antwoord van uh, mijn buurman. Uh, over waarom werden mensen teruggesteld? Ja, ga gewoon door. Uh, door. Ja. Wegen welke delicten? Uh, en dat was plaatselijk nogal verschil... maar uh, moord, een diefstal met herhalingen... en brandstichting en nog wat van die dingen... Uh, in de 19e eeuw uh, is gebruik gemaakt... gedwongen gebruik gemaakt van Franse strafwetgeving. Die is in Nederland ingevoerd in 1811... toen Nederland werd ingelijfd bij het keizerrijk van Napoleon. Uh, twee jaar later vertrokken de Franse weer. Of drie jaar later... Maar Nederland bleef met die Franse wet zitten... terwijl ze eigenlijk van plan waren om die meteen te vervangen... door een eigen nieuwe wet, maar dat lukte niet. Daar hebben ze dus drie kwart eeuw mee gezeten. Ik, en die Franse ik, wetgeving die kende uh, als lichte moord, diefstal, brandstichting, vergiftiging, vadermoord en zo. Uh, een, een, een, okay. en, maar we moeten, we moeten gaan ja. afronden, want we kunnen natuurlijk nog ja. uren verder praten... maar we moeten toch nog even naar dat laatste punt. Je ziet dat, Waar, waarom stopten we ermee? Uh, je ziet eigenlijk dat in de gedachtenwereld rond die doodstraf... het argument van uh, het is afschuwelijk, het gevoelsargument... een steeds grotere rol gaan spelen. Uh, in 1870 is de doodstraf afgeschaft. Het is een uh, grote memorie van toelichting... waarin precies wordt gezegd waarom ze dat doen. Uh, het belangrijkste argument is uh, het is onbeschaafd. En het is, uh, een, een tweede is we hebben het eigenlijk niet meer nodig... Voor een het, is, het hoeft niet meer. Goed. Nou, we zouden nog een hele tijd over verder kunnen praten. Maar, ja. maar we oh. moeten gaan stoppen. Want er wacht nog een slot over de Gouden Eeuw. Heren, Sibel van Rullen ja. en Hans Mol, hartelijk bedankt. Tune van de Gouden Eeuw. De succesvolle serie over de Gouden Eeuw op de televisie. En bij ons is elke week historicus Luc Panhuizen te gast... om zijn top 13 belangrijkste Gouden Eeuwers te presenteren. En we zijn toe aan nummer 6 op de lijst. Meestal doen we dat even na 11, nu even voor 11, Luc Panhuizen. Goedemorgen. Nummer 6. Nummer 6 is Rembrandt van Rijn. Geweldige schilder. Eh... Uh is tot grote hoogte opgeklommen en heeft, is dief gevallen. Geboren in 1606, dood gegaan in 1669. Is die niet een beetje laag, 6? Ja, ja, ja... Nou goed, dus die discussie zullen we misschien maar niet We vragen altijd, we vragen altijd waarom. Het ja. klinkt een beetje absurd om te vragen bij Rembrandt waarom, maar probeer ja, proberen we toch maar eens te beantwoorden. Waarom eigenlijk? Ja, um, maar liefst op nummer 6, omdat uh, hij was tijdens zijn leven was hij al uh, een van de grote toptalenten. Constantijn Huygens zag al dat uh, hier een hele grote meester aan zat te komen. En hij gaat heel erg zijn eigen weg. Als hij op het toppunt van zijn roem staat, dan wordt hij uh, geprezen om uh, wat hij met kleur doet en het licht. Het komt op zo'n geloofwaardige en onwaarschijnlijke manier komt het in zijn doeken. En uh, zoals uh, Rembrandt zeg maar op portretten, maar ook op grote uh, taferelen, drama weet neer te zetten. Uh, portretten, heel ingetogen drama. Op grote uh, doeken zoals de... Uh, uh, de een nachtwacht. Ja, het vervelt, er is actie. Het is, het is eh, 3D op verf. Dat ja. was gewoon ongekend. En we hadden het net over de rechtstellingen. Ik geloof dat hij ook een van die prachtige, of prachtig, prachtig maar een van die tekening. van die ontroerende portretten tekening heeft gemaakt van een, een heel bekend rechtstelde Amsterdamse vrouw. Elsje ja. Christians. Uh, inderdaad, uh, uh, de, de vrouw die in uh, uit, uit uh, Scandinavië overgekomen. Uh, ik ben even haar naam Elche kwijt. Elsje Christiaans. Elsje Christiaans. Die is uh, op de Volenwijk opgehangen. De, de pijl waarmee zij haar, haar huishoud uh, de schedel insloeg... kwam naast haar aan de galg te hangen. Ja, het is een van zijn hele kleine, snelle schetjes. Hij heeft zo ontzettend veel gemaakt. Dat is ook waarom hij... Ja, hij maar is dus ook een chroniqueur van die tijd natuurlijk, op die manier. Ja. Ja, hij, heeft, hij, hij tekende alles wat, uh, wat hem voor de voeten kwam. Uh, dus ook zijn, uh, zijn, vr zijn vrouw, zijn latere vriendinnen, zijn huishoudens, zijn moeder, zijn vader... Je komt als je door, eh, laten we zeggen zijn werk bladert, kom je eigenlijk zijn naastomgeving tegen. Zeg, zeg Luc, is, is dat jij Rembrandt op plaats 6 zet, is dat ook omdat je zegt, ja, deze, deze schilder, deze tekenaar, deze kunstenaar laat is ook is, zeg maar representatief voor de totale andere omgang met kunst dan alles van voor die tijd, de barok, etc. Ja, zeker, zeker. Hij is. Uh, hij wordt eerst heel erg geprezen omdat hij zo zichzelf is... en hij valt later diep omdat hij zichzelf blijft. De smaak uh, in uh, de tijd van Rembrandt ondergaat een grote verandering. Er komt in de helft van de gouden eeuw komt er uit uh, Frankrijk en Italië... komt er een hele andere smaak aanwaaien. Die houdt van preciesheid en die houdt van uh, een heel koel cool soort licht... En die houdt ook uh, van klassicisme, van uh, nou ja, klassieke helden en uh, uh, mythische figuren. Uh, maar Rembrandt die wordt juist steeds, uh, volgens tijdgenoten, steeds slordiger als hij uh, oude gezichten schildert. Dan zie je bij wijze van spreken de huidplooien in verfdruppels van de wangen neerdalen. En dan, uh, hij, hij wordt ook gewoon als een... Uh, ja, als, als, als... Hij laat ook de weerzinwekkendheid van de mensen. Uh... Ja, een ja. verval. Het verval. En maar hij laat ook allerlei dingen weg. Uh, die internationale stijl, waar uh, hij het op een gegeven moment tegen moet afleggen, die, uh, uh, die, die maakt schilderijen. Die tot aan, uh, de uithoeken van de lijst gewoon helemaal tip top af zijn. En Rembrandt die laat eigenlijk steeds meer weg. Dus hij schildert heel intens. Waar het om te doen is een gezicht. En daar buiten, buiten dat gezicht. Uh, Laat hij eigenlijk gewoon de verf oplossen. In, in 20 seconden zijn grote erfenis waar we ons hem moeten blijven herinneren. Uh, ja, ja, ik, ik denk uh, de, de emotie die hij al in, uh, in al zijn werk uh, wist onder te brengen. En ja, de, ja, de intensheid ervan. Luc Panhuizen over Rembrandt, die eigenlijk net zo goed ook op de eerste plaats had kunnen staan. Tof? Zo is het. Oké. Okay. Aanstaande dinsdag in de Gouden Eeuw op de televisie... aandacht voor de armen van de Gouden Eeuw. En ook voor die beroemde tekening dus van Rembrandt van Elsie Christiaans... die op het Galgenveld eindigt... Voor het nieuws van 11 uur kunnen we nog heel even naar Marcelle Mesker... om te horen hoe het staat in Australië. Ja, de eerste set zit erop. Zojuist won Andy Murray de schot. De eerste set in een tiebreak met 7-2. Dat is toch al een duidelijke stand. Djokovic heeft de kansen gehad. Vijf breakpoints miste die allemaal. Hij oogt wat onrustig, wat onzeker. En hij faalt aan het eind van deze set op de belangrijke momenten. Begon ook met een dubbele fout in die tiebreak. Dus Murray heeft de eerste stap gezet. 7-6 voor. Hem de eerste set. Na 11 uur meer tennis en meer overdag tot zo. Zometeen kwart over twaalf. Gouverneur Van Brakel in de best met regisseur Johan Meijenhuis